Vaalfuur. Dit is Radio 1, met Felix Meurders en Willemijn Veenhoven. Peter Feuling is oud-kolonel en ging voor ons naar de oorlogsfilm Lone Survivor... over de Amerikaanse Navy Seals. Vanavond gaat hij in ons land in première. En journalisten Rena Netjes en Esmeralda van Boon zijn te gast. Vandaag begint in Egypte het proces tegen Netjes en 19 medewerkers van Al Jazeera. Nu het NOS met Dorold Megens.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 De hele Kamer maakt zich zorgen over de zeer gespannen situatie in Oekraïne. Franse, Duitse en Poolse ministers proberen de Oekraïnse president... Janukovic over te halen om een oplossing te vinden... voor het geweld tussen betogers en de politie. En enkele Olympische atleten keren vanwege het geweld terug naar Oekraïne... en verlaten de winterspelen in Sochi. Eén van hen is kiester Bogdana Matsoska. Zij zou al niet meer in actie komen... maar met haar vertrek wil ze protesteren tegen Janukovic.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 Uh, nou, onder andere op de A2 Utrecht richting Amsterdam... door bezoekers en bezoeksters aan de huishoudbeurs. tussen Knoopend Holendrecht en Knoopend Amstel, drie kilometer lang. Maar ook door een ongeluk op de A10-ring Amsterdam-Zuid... richting Den Haag bij Knoopend Amstel. Uh, daar zijn twee rijstroken afgesloten en staat twee kilometer achter... Op de A12 Arnhem richting Utrecht een vrachtwagen met een lekke band daar op de rechte rijstrook. Die zorgt voor 6 kilometer tussen afrit Oosterbeek en afrit Wageningen. En nog steeds problemen op het spoor tussen Utrecht en Den Haag, Utrecht en Rotterdam. En tussen Den Haag en Rotterdam, daar rijden minder treinen door een kapotte wissel. En de vertraging kan oplopen tot een half uur en dit duurt tot in de loop van de avond. Goedemiddag met Incassade.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 Radio 1 Journalisten Rena Netjes en Esmeralda van Boon zijn te gast. Jullie hebben allebei jarenlang in Egypte gewerkt, maar dat is inmiddels niet meer mogelijk. Esmeralda, jouw werkvergunning werd afgepakt. En Rena, iedereen kent het verhaal: jij moest het land ontvluchten. omdat je daar wordt verdacht van hulp aan leden van een terroristische organisatie. Vandaag begint het proces tegen jou. Hoe stond jij op vanmorgen? Nou, om eerlijk te zijn, was ik niet vrolijk vanochtend. Had ik eigenlijk niet zoveel zin in vandaag. Want het is gewoon ja, te absurd als je de beschuldigingen leest. Hè, het klopt allemaal helemaal niks. Want er is geen bewijs voor dat je daarvoor beschuldigd wordt. Maar goed, je, je neemt koffie en je denkt, we gaan er weer voor strijdbaar. En ja, we zullen bewijzen dat het allemaal niet klopt. En vanavond gaat de oorlogsfilm Lone Survivor in première... opgedragen aan een Amerikaanse verkenningseenheid... die in 2005 in de problemen raakte in Afghanistan. Oud-kolonel Peter Vreuling diende ook in Afghanistan... en vertelt zo meteen hoe herkenbaar deze film voor hem is. Maar hoeveel sterren krijgt hij van u op een schaal van 1 tot 5, meneer Vreuling? Hij is toch wel redelijk goed, dus ik geef hem graag 4 sterren. Redelijk goed, zegt hij. Ja. Ik ben benieuwd hoe u dat straks gaat verklaren. Met Felix Murders en Willemijn Veenhof. Vandaag begint in Egypte het proces tegen journalist Rena Netjes en 19 medewerkers van Al Jazeera. De officiële aanklacht luidt lastig tegen de staat. Begin deze maand vluchtte de Rena Netjes het land uit met gevaar voor eigen leven. En wereldwijd was het nieuws. Nou, Dutch journalist Rena Netjes heeft Egypte. Renan Netjes has been forced to return home to the Netherlands. Ja, op het nippertje uit Egypte kunnen ontsnappen. Hier is Green Netjes. Ze wordt van verdacht dat ze een terroristisch netwerk rond de tv-zender Al Jazeera heeft geholpen. Give me a break! It is the last refuge of an authoritarian, dictatorial regime, whether it's in Egypt or wherever it is, who simply doesn't want the truth told. Deze compilatie werd afgesloten door CNN-journalistie Christiana Amapoor. We praten erover met Rena netjes zelf en met Esmeralda van Boon, ook voormalig journalist in Egypte. Want wat betekent dit proces voor de positie van buitenlandse journalisten daar? Rena, je volgt het natuurlijk vanuit Nederland. Maar moet je daar niet eigenlijk toch aanwezig zijn? Ja, volgens de Egyptische wet moet ik daar duidelijk bij aanwezig zijn. Wil ik mij verdedigen? Ik kan niemand machtigen. Dus uh, anders dan het beeld dat misschien eerder ontstond... dat ik gewoon vanuit Nederland mij zou kunnen verdedigen... is dat uh, niet uh, waar. Ja. De, met mijn uh, advocaten, dat zijn twee top mensenrechtenadvocaten... die hebben me al eerder geholpen, een jaar geleden. Die zijn er wel en die zullen dus uh, alles uh, op de voet volgen... en kijken ja. wat er mogelijk is, maar ik kan mezelf niet verdedigen. En die advocaten, een van die advocaten... hoorden we vanochtend op Radio 1. nos correspondent Sander van Hoorn... die interviewde een van de twee en die zei het volgende. Dat Rena netjes er niet bij is vandaag... is meteen een probleem, legt haar advocaat uit... Ze heeft niet het recht om zich te laten verdedigen als ze er zelf niet bij is. In القضايا: het om te ja, niet het recht jezelf te verdedigen omdat je er niet bij bent. Geen moment overwogen om dan toch maar te gaan. Nee, want dan word ik direct gearresteerd. En je ziet wat met de Australier die dan wel voor Al Jazeera Engels werkt, uh, gebeurt. Hij zit vast onder hele nare omstandigheden. Mm -hmm. En hem hangt een uh, gevangenisstraf van zeven jaar boven het hoofd. Nou, daar wil je niet uh, over nadenken. In een Egyptische cel zitten voor zeven jaar, nee. al als terroristen veroordeeld. Maar ja, hoe nadelig kan het uitpakken nu je geen verdediging kan voeren? Ik weet het niet. Het laatste stukje wat mijn advocaat in het Arabisch zei... dat is nog niet vertaald net. Dat, daar zei hij dat het ook wel eens voorkomt... dat mensen die niet aanwezig zijn, dat die toch onschuldig worden verklaard. En ik hoop toch op de, de krachten in Egypte... die. Ook wel zien dat dit een grote blunder is. Want heel veel mensen weten drommelig goed dat ik niet voor Al Jazeera werk. Dat die toch um, ja, in, op de een of andere manier invloed kunnen uitoefenen en dat dit ja. uiteindelijk toch goed gaat komen. Heb jij de originele Arabische aanklacht in handen? Ja. Is die anders dan de Engelse? Ja, die is heftiger. En, maar het begint met zij is lid van een terroristische organisatie Al Jazeera. Goeiedag. Nou, daar gaan, we al, daar gaan we al. Ik ben daar helemaal niet lid van. En het rare is ook dat ze zeggen dat ik daarvoor werk en dat ik materiaal lever. En aan de andere kant zeggen ze ook dat ik juist geld lever aan Al Jazeera. Dus ja, denk even goed na als je een leugen verzint, doe hem dan ook echt goed. En hoe kan het dat die twee uh, verklaringen totaal anders zijn dan? De Arabische anders is dan, dan de Engelse? Nou, de Engelse is een samenvatting en het ziet er wat netter uit. En ja, en wat heel vaak gebeurd is in Egypte op Engelstalige websites van kranten... doen ze het allemaal veel mooier voorkomen dan in het Arabische. De Arabische gaat veel, veel harder om juist naar de buitenwereld uh, te laten lijken... Van, nou, wij lijken op Europa, wij lijken op de westerse wereld. Het gaat hier uh, er best wel netjes aan toe. Ja. Um, je bent sinds 4 februari weer terug in Nederland. Hè? Met één tas aangekomen. We zien allemaal nog de beelden van jou op Schiphol. Hoe, hoe ziet je leven er nu uit? Ja, dit uh, is natuurlijk enorm overhoop uh, gegooid. Ik, uh, ik leef maar even per paar dagen vooruit. Ik heb gelukkig tijdelijke woonruimte uh, gevonden in Amsterdam... En uh, ik uh, ben gewoon aan het werk. Want ik wil mijn werk natuurlijk ook niet uh, verliezen. Mm. En aan de andere kant krijg ik nog steeds heel veel mediaverzoeken. Ook van over heel de wereld. En die sta ik allemaal te woord. Want het enige wat op dit moment kan helpen is juist die media-aandacht. Daar zijn ze heel gevoelig voor in Egypte. Ze willen dolgraag dat buitenlandse investeerders en toeristen... weer terug gaan komen. Dat is hun doel. Ze gaan bijna failliet. Hè? Alleen de golf houdt ze nog op de been. Dus uh, met die media-aandacht zijn ze absoluut niet blij. Zo dus, zichtbaar ja. dat hoe zichtbaarder jij bent... Ja. Hoe, nou ja, hoe... Dat Weet is het en, enige wat kan die helpen. Zijn. Ja, want ik kan mezelf niet verdedigen. Dus het enige wat kan is met media drukken dat de, de redelijke krachten binnen Egypte overal denken: van jongens, ja, dit, helpt, dit schaadt ons zo enorm. Uh, we moeten nu echt wel uh, gewoon een eerlijk, echt een eerlijk proces doen. Zij, zij ja. heeft nooit voor adjudiceren gewerkt. Dus, uh, Hoe ga je het eigenlijk volgen? Is er iemand die jou op de hoogte houdt? Uh, ja, ik heb uh, regelmatig contact met Sander van Noorn. Want ik, ik werkte juist uh, samen met hem. En het is dus ook heel raar dat we dus dat nu niet doen op dit moment. Maar wij, wij bellen een aantal keren per dag. Hij is uh, in de rechtszaal uh, aanwezig. En ook een, ambassade, een medewerker van de Nederlandse ambassade heb ik contact mee. En uh, ook mijn advocaten natuurlijk. En verder zijn nou, er collega's die ik ken uh, ook aanwezig. Hij twitterde. Net trouwens, Sander van Hoorn, dat hij naar binnen kan. Ja, dus, uh, hij zit er nou, ja, is een van de 41 journalisten die zijn toegelaten tot de rechtszaal. Want. Uh... Ja, een paar dagen geleden mocht er nog helemaal niemand naartoe. Waarom is het dan toch toegestaan, denk je? Ja, ik, het is uh, natuurlijk een beetje uh, van afstand bekijken... maar ik neem aan hetzelfde wat, uh, he, wat, wat ik net zei... dat ze toch voor de buitenwereld willen laten lijken van... nou, Egypte is echt op weg naar een, een, een, een, democratische, een democratische rechtsstaat te worden. Dus bij, uh, net als de westerse wereld laten wij journalisten toe. Maar ja, aan de andere kant die beschuldigingen... die, die staan natuurlijk uh, nergens op. Dus het is heel dubbel. Ik, ik denk trouwens dat er wel een verschil is... of dat weet ik wel zeker, tussen het politieapparaat... Dat goes wild, dat het helemaal gewoon doorslaat eh, in beschuldigingen en alles. Dat, en, en, en ook bijvoorbeeld het ministerie van Buitenlandse zaken andere ministeries en, en, en, en rechters. Ik, ik, ik, ik hoop daarop, ik vertrouw daarop, dat die toch wel inzien dat, dat dit niet kan. Maar het lijkt mm. dat niemand dat politieapparaat meer in de hand heeft. Dat ap, politieapparaat wat veel groter is dan het leger ook... en dat nu wraak neemt op 25 januari. Want dat was de politiedag, ja. die hadden ze expres toen uitgekozen. Uh, Esmeralda van Boon, hier ook aan tafel. Journalisten, uh, er zijn nog 19 andere verdachten aangeklaagd. Hè? Allemaal journalisten van Al Jazeera. Al zegt Al Jazeera nu nee, dat is helemaal niet waar. Ze werken niet allemaal voor ons. Uh, vinden de machthebbers daar in Egypte... dat alleen Al Jazeera journalisten totaal verkeerd bezig zijn... Of, of geldt dat dus voor de journalistiek in het algemeen? Nou, Al Jazeera wordt nu wel uh, als boegbeeld een beetje gebruikt... maar alle journalisten hebben hier last van uh, mensen... Ook die niet voor Al Jazeera werken, die worden... Op het moment dat ze dingen zeggen waar het regime het niet mee eens is... Uh, worden opgepakt en zijn genoeg anderen die hier ook last van ondervinden. Of materiaal wat kapot wordt gemaakt. Of mensen die uh, niet hun werk meer kunnen doen. Dat merk je dus ook op straat, Rena? Ja, zeker. zeker. Het is heel lastig werken. En eigenlijk ben je nog meer verdacht als je Arabisch uh, spreekt en begrijpt... En um, ja, wat, wat wij ook um, waar wij last van hebben, is dat de media, vooral sinds juli... altijd al, maar vooral sinds juli, enorm anti-westerse is. De, de, de westerse wereld en de westerse media is de schuld van alle problemen in Egypte. Die, de westerse media wordt betaald door de moslimbroeders. Zij voeren de agenda uit van de moslimbroeders. En dat merk je gelijk op straat terug. Mensen geloven dat en zijn heel vijandig tegen. En dat is heel anders dan eerst. Ja, heel dat, anders. Ja, en ja en absoluut. Dat, want de meeste mensen lopen nu achter Assisi aan... En in, in zijn gedachtegoed zijn, hebben dus de journalisten het gedaan en zijn aanhangers van de moslimboederschap. Nou ja, ja, men is boos dat het Westen nog steeds ook kritiek heeft op de mensenrechten, mensenrechten schendingen in Egypte. Men wil dat het Westen net zoals zij applaudisseert wat er nu allemaal gebeurt. En als ze dat niet doen ja, heel kinderachtig is het, is het beste de schuld van de problemen? Esmeralde, je hebt jarenlang in Egypte gewoond, vlakbij het Tagierblijf. Merk je dat ook onder je vrienden dat er een omslag plaatsvindt ten aanzien van journalisten? Ja, um, een vriend van mij, uh, die ik al echt al jaren ken, had ik het over dit proces. En dat ik tegen hem zei: Wat vind je daar nou, nou eigenlijk van? Hij zei: al ja, heeft het zich op zichzelf afgeroepen. Ik zeg maar, ja, maar dat kan toch niet zomaar dat je zomaar uh, mensen wegzet... als een terroristische organisatie omdat ze hun werk doen? Nou ja, zei die, ze zijn heel erg bezig geweest met dat opruien... en verkeerde informatie uh, verkondigen. Dus ja, ik, ik vind het eigenlijk wel terecht... Uh, het nieuws en het verkeerde nieuws naar buiten brengen. Ja, vind ik terecht dat die worden aangepakt. En dat is een, een heel raar gesprek geworden... want zoiets zouden we een paar jaar geleden nooit in die zin hebben besproken. En on ik ben bijvoorbeeld... Ja. Ik bedoel, ik, heb, uh, ik ken hem al, uh, nou, ik denk al wel acht jaar. Uh, wij spraken nooit zo. En, en daar was ik wel verbaasd over. Maar hij krijgt, net wat jij ook zei. wel dit soort dingen continu te horen via de media: dat uh, het Westen het heeft gedaan, dat het spionnen zijn. En, dat, ja, voel je en wat dat er dan nu met gesprekken. journalisten gebeurt, is dat erger dan destijds onder Mubarak? Um, ja, in die zin dat uh, onder Mubarak waren er heel duidelijk rode lijnen... waar je niet overheen mocht gaan, deed je dat wel, werd je gearresteerd. Bijvoorbeeld over de gezondheid van Mubarak spreken... of over mm -hmm. uh, het regime of schending van de mensenrechten. Sprak je daarover, dan liep je het risico gearresteerd te worden. Je wist waar je aan toe was toen. Precies. En, en heb nu, je het over het... de buitenlandse journalist? Hè? Nee, iedere journalist. Iedere, journalist. iedere journalist. En nu, en dan had je als buitenlander eigenlijk nog wel een beetje een... een um, uh, voorkeurspositie in die zin... dat je wat makkelijker uh, je dingen kon doen... omdat je een ambassade achter je had staan. En daar had de Egyptische regering nog wel wat ontzag voor. En dat ontzag is weg. Daar is nu er is gewoon geen onderscheid meer. En laten we wel weten... er zitten ontzettend veel Egyptenaren in de gevangenis. Activisten, journalisten. Ja. Uh, die niet een, een ministerie van Binnenlandse Zaken hebben... waar ze een beroep op kunnen doen of een ambassade. Ja. Jij hebt uh, daar gewoond... In Egypte, vlakbij het Tagirplein. Een aantal jaar geleden, 2010 geloof ik... is je perskaart afgenomen. Waarom ja. was dat? Uh, ik was aan het draaien met een ploeg van de icon. Uh, we waren in de Cine uh, aan, het, uh, aan het filmen. En uh, bij mensen thuis. En de regel was altijd... bij mensen thuis mocht je zonder vergunning filmen. En we waren dat aan het doen. En binnen no time stonden daar politieagenten in Burger... die ons meenamen en ons uh, vier uur lang hebben vastgehouden... op het politiebureau. Uh, met de woorden, ja, jullie hadden hier niet mogen filmen. En dat is toen een, een, um, nou ja, een heftige discussie geworden... tussen het perscentrum en mij. Uh, de Nederlandse ploeg ging weer weg. Die konden ze eigenlijk niet zoveel maken. Uh, de ambassade stond achter ons. En toen was het een beetje ja, ik was de enige die daar een beetje volgvrij rondliep. En toen was het uh, ja. perskaart inleveren. En toen? Wat, wat had dat voor gevolgen? wat heeft dat nog steeds voor gevolgen? Nou, um, ik, ik heb mijn perskaart toen moeten inleveren. Uiteindelijk ben ik ook teruggegaan naar Nederland. Ik ben nog wel veel weer in Egypte geweest. Maar altijd uh, in opdracht van... En maar zonder heeft, perskaart dus? Zonder perskaart. Uh, ik heb ook een paar keer gedaan dat we draaivergunningen aanvroegen... dat moet namelijk in Egypte. Dat ik altijd zei, zet mijn naam er maar niet op. Want ik wilde geen alarmbellen mm -hmm. laten rinkelen. En ik word altijd vastgehouden als ik het land in kom. Maar nu ga je helemaal niet meer terug? Nou ja, op, op het moment dat ik met een... Alleen niet. Ik ga in dit, op dit moment in mijn eentje niet terug. Mocht er een opdracht komen, dan durf ik het misschien iets uh, beter aan... omdat ik dan niet in mijn eentje ben. Ja. Maar ik word altijd twee uur aan de grens vastgehouden. En uiteindelijk mag ik doorlopen. Maar het is altijd en het wordt steeds vervelender. En Rena, wat stel dat je veroordeeld wordt? Ik snap dat je daar niet aan wil denken, maar die kans is er natuurlijk wat dan. Ja, nou ja, ik, ik laat het er niet bij zitten. En um, ik, ik heb ook al wel bijvoorbeeld van de Egyptische gemeenschap in Nederland gehoord, die mij lang kennen, dat zij ook uh, al in actie zijn gekomen. En ik heb binnenkort een gesprek met de Egyptische ambassadeur hier. Mm. Dus er zijn ook nog wel genoeg kanalen waar we toch proberen om, uh, om dit recht te gaan rechtzetten. Want zij zien ook wel dat het heel veel schade brengt, ook voor de toeristen uit Nederland naar Egypte toe, enzovoort. Ja, ik, ik, ik ga ervan uit dat dat niet gaat gebeuren. Anders zou het wel, nou zou Egypte helemaal, ja. Uh, joke worden natuurlijk als dit zou gebeuren. In ieder geval achter de schermen gaat er nog wel aan een paar touwtjes getrokken worden. Absoluut. Succes, dankjewel. Goed dat jullie er waren. Radio 1. De nieuws-PV. Het dodental in de hoofdstad Kiev loopt op. Verschillende media hebben het over 20 doden. Onze eigen minister van Buitenlandse Zaken Timmermans sprak zojuist in de Kamer over 35 doden. En de best correspondent David Jan Godfra, die uh, is op het Centrale Plein in Kiev. David-Jan, wat weet jij over het aantal doden? Uh, hetzelfde als, uh, als jij zojuist zei. Het is, het is om ook uh, nu uh, zeker te zeggen... met zekerheid te zeggen... hoeveel doden er zijn gevallen. Uh, maar in ieder geval... ja, tientallen kun je wel zeggen. Uh, ik, een kleine correctie staat nu niet op het plein, maar juist achter de politielinies. Uh, om eens te kijken hoe die politie... Uh, hier de, de, de zaak ondergaat. En ik kan, uh, ik kan zeggen dat ze hier... woedend zijn... Uh, ze vinden dat ze voortdurend in een negatief daglicht worden gesteld... Uh, en dat de, de, de rellen, de, de gevechten die vanochtend zijn uitgebroken... volgens hen in ieder geval uitgelopt zijn door de oppositie op het plein. Nou, op het plein hoor je natuurlijk uh, precies het tegenovergestelde verhaal. Uh, hoe dan ook, uh, de spanning is hier enorm... en het geweld is, uh, ja, is, is, is ook enorm geweest vanochtend. Maar als je zegt geweest, dan betekent dat dat de uh, gevechten... en de rellen een beetje zijn gestopt? Nou, op dit moment is het inderdaad wel wat rustiger... Uh, maar dat, dat zou zomaar van hele posituur kunnen zijn. Hoor. Ik, uh, ik sluit zeker niet uit dat over vijf minuten, over een uur... misschien over twee uur, je weet het nooit... dat, uh, dat het weer opnieuw begint. Want uh, beide partijen uh, vatten ja, welke gebeurtenis dan aan... Ook op, als, als, als, als uh, provocatie om geweld te gaan gebruiken. En dan horen we hier veel over sluipschutters. Wie zijn dat? Van welke partij zijn ze? Waar komen ze vandaan? Ja, dat hangt, net, dat hangt me net vanaf wie je daarover spreekt. We staan nu aan de kant van de politie. Die waarschuwden ons om een, een, een bepaalde straat niet in te gaan. Omdat daar zwartschutters zouden zitten. Nou, zwartschutters... Zitten. Van de oppositie. Terwijl de oppositie zegt dat er veel slachtoffers gevallen zijn, juist door slachtoffers van de politie. In deze hectiek is het heel moeilijk te zeggen. die er nu eigenlijk gelijk onder de demonstranten zijn. er staat al vast twee keer doden gevallen door slachtoffers. Maar of zij wel geen mensen ergens op daken of achter hebben zitten, dat weet ik niet zeker. Is er genoeg opvang voor alle gewonden, David-Jan? Um, ja, uh, maar er zijn heel veel met name mensen van uh, de oppositie... die niet naar een officieel ziekenhuis gebracht willen worden... omdat ze bang zijn dat ze daar gearresteerd worden... omdat ze bang uh, zijn dat ze daar niet goed behandeld, uh, behandeld worden. Dus wat er gebeurt, en daar zijn we zo'n vanochtend ook geweest... Uh, is dat veel uh, demonstranten die gewond zijn geraakt... worden verzorgd in een kloogje, Medan, uh, bij het, bij het uh, centrale plein... En daar liggen tientallen, tientallen mensen die, uh, die behandeld worden... door artsen die daar speciaal voor naartoe gekomen zijn. En de westcorrespondent David-Jan Godvra, die we nog veel zullen horen vanuit Kiev. Iemand die we gelukkig ook elke dag veel horen... Rolo van de redactie. Was niet? Waar was je gisteren? Ja, waar was je met mij op stap, hè? Ik was met haar op stap. Ja, dat doen wij ja. weleens. Sorry. Ik zit lekker niet waarheen. Roelo met een update van de NieuwsBV.nl. Je moet je even de onderbroek laten liggen, trouwens. Uh, WhatsApp is een <lacht> beetje het nieuws van de dag eigenlijk wel. He. Die gratis berichten is overgenomen door Facebook... voor in totaal 19 miljard dollar. 16 nu, als je alle deals erbij Er komt er nog 3 miljard bij. De reacties bij het publiek, bij het volk, die zijn overwegend negatief... want WhatsApp, ja, dat is zo lekker anoniem en makkelijk... en zonder advertenties... En Facebook, dat is nou juist de grote satan als het gaat om privacy. Die weten precies hoe je koffie drinkt en welk merk inlegkruisjes je koopt. En dus is het nog maar afwachten of die bijna 1 miljard gebruikers van WhatsApp niet massaal weglopen. Op Nieuwsbv.nl geven we je alvast een paar alternatieven. En dit soort communicatienieuws doet je soms terugverlangen naar de tijd dat het leven zoveel eenvoudiger was. Vroeger was alles wat dat betreft veel onvoorzichtelijker. Ten tijde van mijn grootouders bijvoorbeeld hadden we bij ons in Almelo de familie ten kaarten telefoonnummer 1. Ik heb daarover nagedacht, maar dat betekent dat er destijds hoger dan 9 abonnees kunnen zijn geweest in Almelo. Ik heb het nagezocht en het bleek dat het precies 9 geweest zijn. Die abonnees in Almelo waren, no allereerst was de familie Ten Cate, die had telefoon telefoonnummer 1 Scholten H 2, Van Heek H 3 Jannink H vier, Schuttersveld H vijf, h H zes, Spanjaard 7, zeven, Nijhuis had een geheim telefoonnummer en Dijk is H9. En we kijken op de site even terug op de Brit Awards. De Britse Grammys zijn dat, die werden gisteravond uitgereikt. De Arctic Monkeys waren daar de Bacon Buyers, de spekkopers. Ze wonnen de prijs voor beste Britse band en die voor het beste album. En er was ook een prijs voor boyband One Direction. Maar toen ze op het podium stonden, miste ze ineens een bandlid. Has anyone seen a curly-headed one? The curly lad, where's the... Right, there's four of us now. Harry Styles, de krullenbol van het stel, die ontbrak, maar hij kwam snel aangerend Hij was even de geit aan het verzetten. I'm really sorry I was having a way. The toilets are ages away. Um. What did we win? What did we win? Vraagt hij. Nou, leuk geregisseerd toneelstukje. Het was trouwens de Global Success Award die ze wonnen. Een verslag online en meer gratis en voor niets. Oftewel het hagelt groter korrelsnieuwsbv.nl. Tot zo maar weg heen. Raymond van het Groene In de muziek bestaan ook veel racisten. Hun kop is leeg, de mode vult ze op.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 Hier, op de tafel dansen Willemijn met de volgende gast. Die we zo dadelijk gaan horen. Dat, was, dat zag er goed uit. Dat jij die tja-tja-tja nog kent. Zeg. Ja, joh. Geen dat... man van het goede En die ander, dat is journalist Mark Koster. En die kijkt uh, met bijzonder veel plezier naar de Olympische Spelen. Maar niet vanwege de sport. Nee, vanwege Diane de Graaf. En ik heb eigenlijk een, een liefdesbrief voor Diane geschreven. Oh. Ja, ja. ja. Oh. zal ik hem voorlezen? Ja, doe. Lieve, lieve Diane de Graaf. Nu ik drie weken naar je heb gekeken... ben ik er eens achter waarom we zoveel medailles winnen. Jij bent de oorzaak. Elke sportnatie krijgt de presentator die het verdient. Een tijdje hebben we een man in een Noorse trui gehad... die vol patels schaatsers naar de meet schreeuwde. Laten wij zijn naam vandaag niet noemen. We zijn hem al bijna vergeten. De echte koningin van de Spelen, dat ben jij, Dionne de Graaf... omdat jij dienend, relativerend en met humor de dagen aan elkaar praat. Eindelijk eens een betrokken verslaggever op de buis... die geen schillen, gillende gaat, schaatsfan is met een geel polsbandje om. Als ik zo naar je kijk, zie ik wie je bent. Alice in Wonderland in een corrupt Russische ijshal. Je bent kritisch als iedereen wegkijkt bij Poetin... en relativerend als iedereen gouden traan huilt. Charmant... Maar kordaat. Je vraagt door op momenten als het moet en zwijgt. Dat is echt heel belangrijk. Zwijgen als het nodig is. Ineens besef ik wat we al die jaren hebben gemist: jouw verkwikkende nuchterheid. Je houdt van feiten. Gisteren open je de uitzending met een droge opzomming van de dag. Dat ging als volgt: plaats, uh, sortie, tijd 10 uur, temperatuur. 16 graden, programma De Afdaling. Kijk, dat, dat is echt lekker, hè? Ik kan uren naar je, naar je hitzige uh, rijtjes luisteren. Je bent een Franse lerares in een bontjas. Bij jou klinken ronde tijden als grammatica van een Valentijnsbericht. En nou, waar komt die onderkoelde benadering vandaan? Terwijl erben in huilen uitbarstte om het goud van Steven Groothuis... smierde jij niet mee. Je laat de stilte vallen en kondigt heel droog de volgende rit aan. Dionne de Graaf. Je bent het buurmeisje dat ik altijd wilde hebben. Een meids waarmee je naar het café kan, mee kan zuipen... over slaten en messing kan praten. En waarmee je in moeilijke tijden ook nog kan uithuilen. Nee, nee, niet aan dat. Dat, dat denk ik niet aan. Sommigen vinden je misschien te nonchalant... en afstandelijk voor het, scha voor het Hollandse schaatsfeest. Laat ze maar kletsen. Je weet ook... Jij weet ook dat we schaatsen niet te serieus nemen. Het mooiste moment... En nu is mijn... Valt je? De, de, de batterij valt uit van zijn iPad. en Dat is heel vervelend. Jij weet ook dat we schaatsen niet te serieus nemen. Maar het mooiste moment was dit, deze keer toen je buiten... in de schaatsarena de winnares van de duizend meter trof. Een Chinese met enorme dijen. De sprintkoningin stond op een paar meter maar van je vandaan. Maar jouw microfoon haalde het niet. Je liep naar haar toe, zwaaide naar deze Chinese sprintmuis. En toen zei je het volgende. Zullen we zullen er gewoon even naartoe lopen. Waarom Ik weet niet of doe dat... maar. kan hem een... nee? ja, ja? Kan maar. het wel? Kan, kan ons het schelen. Hij ja, zit nu wel midden in een interview. Uh, <laughs> dus dat is zo heel ja, onbeleefd zijn. Kan... Uh, ja, is misschien wel onbeleefd, ja? maar. Uh... Ze ja, hebben technische heel... malheur. Dus misschien kun jij daar even van profiteren. Dat opgelost ik zit vast is. Aan, een, uh, aan een kabel. Ik kan niet verder. <lacht> ik kan niet verder Tom. Het is een keiharde wereld. Ik sta, er, ik sta nu wel vlak bij, bij dat de Olympische kampioenen. <lacht> ja. <lacht> ja. Nou, kijk, je hoor, hoor dat, dat lachje? <lacht> dat, is, dat, dat maakt Johan de Graaf werkelijk tot een soort, soort koningin van deze spelen. Dat lachje, dat, dat, daar zit een klein, klein, klein, uh, klein kraspje in. Maar dat is nog niet het allermooiste. Het allermooiste moment was toen Dione de Graaf terugliep. Toen zagen we een vrouw met ongeveer dezelfde dijen als deze Chinese schaatsster. En toen dacht ik als Dione de Graaf schaatsen onderhand bonden, had gebonden had ze zeker medaille gewonnen. Hij is even nu. Ik denk, ik denk dat ze het schitterend vindt behalve die laatste drie regels. Ik werd ook de Dutch <laughs> Mountains genoemd. Door die bepaalde man in die in Noordse trouw maar ik ben het helemaal met je eens. Ik ben ook een beetje verliefd op haar. En ja, je kan ook heel goed met haar in de kroeg zitten. En ze wint ook elke sportquiz ook nog. Mark Kosten, dankjewel. Tot volgende week. Pvd. Met Felix Murders en Willemijn Veenhoven. Journalisten Rena Netjes en Esmeralda van Boon zijn hier. En vandaag begint in Egypte het proces tegen Rena en 19 medewerkers van Al Jazeera. En we hadden het erover hoe lastig het is voor journalisten om daar nog hun werk te doen. En zo meteen een recensie van oud-kolonel Peter Freuling van de nieuwe oorlogsfilm Lone Survivor. Dit is Radio 1. Het NMS-journaal met Dorot Megens. Bij nieuw geweld tussen demonstranten en de politie in Kiev... zijn vanochtend meer dan 35 doden gevallen. Zijn zei minister Timmermans in de Tweede Kamer. Hij pleit voor sancties tegen de verantwoordelijken voor het geweld. Timmermans staat positief tegenover het idee om te bekijken... of de EU medische hulp kan bieden. En de hele Kamer maakt zich zorgen over de gespannen situatie in Kiev. De man die vanochtend in Zaandam werd doodgeschoten is een Amsterdammer van 30. Werd rond half acht op straat gevonden naast een auto. En kort daarna werd in Amsterdam-Noord een brandende auto gevonden. Dat is mogelijk de vluchtauto. Het is dus nog niet duidelijk of er sprake is van een afrekening in het criminele circuit. Het vertrouwen van consumenten blijft stijgen. Mensen, die steeds vaker, mensen zijn steeds vaker bereid om grote aankopen te doen. Zoals wasmachines en televisies. En ook zijn consumenten minder negatief over hun eigen financiële situatie. Over de hele economie blijven de meeste mensen nog wel zonder. En er gaat extra geld naar schilders en de chemische industrie. Minister Ascher en de sector zelf investeren in totaal 36 miljoen euro. Geld is voor scholing en het begeleiden van ontslagen werknemers naar een nieuwe baan. Dat zijn de hoofdpunten. LOS Radio Olympia. Het Gio lippens Geo heeft nieuws over Felix lievelingsport. Zeker als het de dames betreft, Curling. Ja. De finale is vandaag. De, de, de grote dag voor iedereen die het Curling een beetje volgt. Ik ben benieuwd of Diona erbij is, maar ik denk het haast niet. Uh, daar is in ieder geval de eerste medaille vergeven. Groot-Brittannië won bij de vrouwen het brons. Zwitserland werd met 6-5 verslagen. En pas met de laatste steen verzekerde Groot-Brittannië zich van de winst. Het vrouwenteam is nu een vier achtereenvolgende Olympische Spelen. In de medailles gevallen. En dan de ski-cross voor mannen. Ook als een sport waar we normaal niet zo gek veel van horen en zien. Maar zojuist de finale ook afgelopen. Maarten Tip, je beloofde net spektakel. Nou, spektakel hebben we gekregen. Zo, en die zo'n klein beetje ook. Het was echt. Uh, in die Ik heb een kwadfinale gezien, Guido. Dat was uh, ongelooflijk. Er lag uh, iemand op kop die ook gewoon de favoriet was: uh, een Zweed, uh, Victor Euling Norberg. Die ging uh, in de laatste sprong vlak voor de finish onderuit. En toen uh, flitsten er een paar man voorbij en die gingen door naar de halve finale. En die, een van die favorieten, die Euring Norberg, was dus uitgeschakeld. En het mooiste daaraan was dat een van die vallende mensen, uh, de Rus Korotkov... het heldere moment had om zijn hand vooruit te steken. Waardoor hij dus doorging naar de finale als tweede. Want uh, Niedere, de Zwitser, was, uh, kon die valpartij ontwijken ging er voorbij. En de drie vallende mensen schoven dus over de finish. En die Rus, die Korotkov, stak zijn hand vooruit. Het publiek begon te juichen en hij ging als tweede door naar de halve finale. Helaas, uiteindelijk bereikt hij de finale niet, dus het werd geen Russisch feestje hier. Maar vanaf die kwartfinale was het echt een, een spektakel om, uh, ja, om u te, tegen te zeggen. De grote favorieten, zijn ze erin gebleven? Nee. Uh, we waren een aantal mensen al vroeg kwijt. Uh, Alex Viva, die. Uh, ja Waarschijnlijk ook iets geblesseerd was, maar die, die werd al vroeg uitgeschakeld in de achtste finale. Uh, net als Chris Del Bosco, die we toch ook verder hadden willen zien komen. Uh, de Canadees uh, met een dubbel paspoort, mag ook uitkomen voor Amerika. Daar is hij op een gegeven moment een beetje weggestuurd naar alcoholproblemen. Maar door Canada opgepikt en daar weer opgekrabbeld. Maar helaas, uh, hij redde het niet voorbij de achtste finales. En langzaam zagen we meer favorieten verdwijnen. Uh, en toen kregen we een finale met één Canadees en drie Fransmannen. En dan voel je maar aankomen. Wij kennen het fenomeen van uh, de clean sweep. We zijn niet en de enige. Niet dat... Nee, we zijn niet de enige. Het, uh, ik weet niet wat clean sweep op zijn frans is. Een, uh, een, uh, een sweep grande, misschien. Ja, nee, dat is dan groot, een grote sweep. Maar. Want die laat ik helemaal voor jou. Ja, misschien. Ik moest, we moeten het woordenboek erbij pakken. Want uh, in ieder geval een, uh, een grand moment. In ieder geval wel voor Frankrijk was het. Want ja, drie Fransmannen aan kop. De Olympisch kampioen heet vanaf nu Jean-Frédéric Chapuis. En de tweede Arnaud Bovolenta En als derde Jonathan Midol En Brady Lehman, de Canadees, moest dat gevecht dus aan met die drie Fransen. En die deed dat uit alle macht. En in de laatste bocht uh, ja, werd het gewoon te veel. Die, raakte hij die de skis van de man die net voor hem lag op dat moment, Midol En ging Lehman onderuit. En uh, werd het een heel groot Frans feestje. Dat nu net af is gelopen, want ik zie ze net van het podium afstappen. En ik zie hier en daar nog wat uh, Franse vlaggen zwaaien. Dus het wordt de Marseillaise op Middle Plaza. Laten we het simpel houden. Un, deux, de 2 trois. Maarten tip, merci. de la France. Merci. Nou, duidelijk, Maarten tip daar bij de skicross voor mannen. Curling dus, hebben we al gehad. En vanmiddag komt ook nog eens een keer het kunstrijden voor de vrouwen de vrije kuur. Is het dat? Dat was hem. Oud-kolonel Peter Freuling. u bent afghanistan veteraan En u ging voor ons kijken naar de Amerikaanse kaskraker Lone Survivor... die vanavond in première gaat. Listen up, Red Wings A go. Bad guy, senior Taliban commander. Shaw killed 20 marines last week. 20. Going in with a four-man team. Axelson, myself, Dinks, Marcus. It's V. It's a lot more than 10 guys. It's an army. Simpel verhaal, gebaseerd op een ware gebeurtenis. Vier verkenners van de Navy Seals moeten een Taliban-leider opsporen. Ze worden ontdekt en moeten vechten voor hun leven. Begrijpt u, meneer Freuling waarom de Amerikanen deze film... zo massaal dan hart sluiten? Ja, in de Amerikaanse cultuur heeft natuurlijk de militair, de veteraan... best een hoge plaats. En als er dan een heroïsche film wordt gemaakt... ook al zijn er eigenlijk maar één slachtoffer, ja. dan nog... Is dat, ja, yeah, Our Guys, who did it? En dat vinden ze fantastisch. Ook al zijn er maar één slachtoffer, is één overleven natuurlijk, hè, oh, ja. gezien de titel van de film. Absoluut. Ja, ja. dus dat, dat weet je onmiddellijk al, dat er nog maar één overblijft van al die hoofdrolspelers in die film. Is de film dan nog wat spannend? Ja, want het gaat niet zozeer dat het een goed, uh, een feel-good uh, film is. Nee, het goede ervan uh, zit in die uh, ja, gewestspreidheid, die kameraadschap. Uh, het enorm om elkaar geven en toch moet je, je best doen. En Dan. dat doen ze op een hele uh, mooie manier. Daar hebben we hebben zo nog wat voorbeelden ja. van. Maar we hebben u ook gevraagd om te kijken naar het waarheidsgehalte van de film. Regisseur Pieter Burke, die liet hoofdrolspeler Mark Wahlberg en andere acteurs... liet die trainen door echte Navy Seals om het zo geloofwaardig mogelijk te maken. Is die geslaagd in die missie? Ja, absoluut. Je merkt gewoon eh, dat ze die training hebben gehad. Je merkt ook dat er gewoon militair adviseurs... bij die eh, film aanwezig zijn geweest. Mm -hmm. Want het is niet alleen het materiaal wat klopt... maar het zijn ook de procedures, de termen die ze gebruiken... Eh, en de volgorde, zelfs de rangen in een operatiecentrum kloppen allemaal. En zie je dat ook in de fysiek? Ja. Zie je het aan de manier van lopen, de manier van commando schrijven... de manier van in een boom springen, weet ik veel wat er allemaal gebeurt? Nou, je, je hoort het aan, de manier van commando's geven... en eh, welke termen gebruiken. Ja. Maar dan in het Engels, denk ik, toch? Nee, nee, weet je wel. Dan zegt ze het over case, uh, close air support... en dat is een term voor luchtsteun. Ja, ja. Maar, en dat doen ze precies op het juiste moment. En het is uh, slim gemaakt. Een cruciaal moment, zei u in de film... is als de Navy Seals ontdekt worden door een groepje herders. This op is compromised. We, I see it. We got two options. One, we let them go, roll well, the dice. Second, that they run down there, we got two on our backs. Two, we terminate the compromise. We cannot do that. I don't care. I care about you. I care about you. I care about you. Not killing kids, not feeling it. This is not a vote. We're gonna cut them loose and we're going home. Roger that, sir. Ja, ze staan voor de keuze, hè? De herders laten lopen of doodschieten. Ze kiezen uiteindelijk. Nou, vrijlaten. Deze scène sprak u bijzonder aan. Waarom? Ja, wat gaf heel goed aan. Dat er is geen goede keus. Maar welke keus je ook maakt, dat bleek ook wel, het gaat altijd fout. En je zit met een enorm dilemma. En dat is een dilemma: niet alleen qua professionaliteit, militair zijn. Het is ook een ethisch dilemma. En ook een juridisch dilemma. En, en, en dat is ja, dat was heel erg reëel. Want daar worden ook die Nederlandse soldaten in Oersbranden werden daar bijna dagelijks mee geconfronteerd. Maar er kwam nog een probleem bij, want de communicatie werkte op dat moment niet goed. Hè? Precies. En dan moet je dus in onzekerheid... moet je zelf uh, beslissen. Dus je kan niet de beslissing bij iemand anders neerleggen. Je kan hem niet even snel opbellen van... hé hey, baas, wat zullen we gaan doen? Yeah. Nee, je moet het op dat moment zelf beslissen. Hebt u zelf ook wel eens zo'n beslissing moeten nemen? Ja, af en toe wel. Waar was dat? Dat was in, uh, in uh, Kandahar het, uh, het inzetten van bepaalde uh, wapensystemen... met de kans op uh, burgerslachtoffers... Dan zit je in een enorm dilemma van. Doe ik dat? De, uh, de veiligheid van mijn eigen soldaten uh, komen daar te sprake. Maar ik loop de kans dat ik misschien wel onschuldige burgerslachtoffers uh, maak. Mm -hmm. En dat heeft u een paar keer moeten besluiten, zegt u. Ja. Een paar keer in Kandahar? Ja, vanuit Kandahar. Ja. En hoe vaak is het dan verkeerd afgelopen voor de burgers bijvoorbeeld? Daar zijn best wel uh, slachtoffers uh, gevallen. Ja, je hebt nooit een goede beslissing. Nee. Nee. En de soldaten, zijn die ook een keer de klas geweest... door een beslissing die u genomen heeft? Ja, ook wel eens. Gelukkig heeft dat niet een uh, fatale afloop uh, gehad... maar ze hebben het daardoor wel uh, wat zwaarder gehad... om het even niet eens uit te drukken. Ja. Heel moeilijk dus. Dat is ook altijd heel moeilijk, ja. Ja. Denkt u er nog vaak aan terug? Ja, maar wel op een goede manier. Het is, uh, het is lastig. Maar je weet dat dat bij je professionaliteit uh, hoort... En als je dus uh, het, een plaatsje kan geven, dan mm -hmm. komt het wel goed. En dan kan je er af en toe eens een keer met de oud-collega's over praten. En, uh. Nog een mooie scène waar we vooral even naar moesten luisteren, zei u. En daar gaat het over, u zei het al eerder, de, de, dat buddy-gevoel, die kameraadschap. Ja. Oh, Doe is... oh. Oh. really echt me in de fucking head? Ja, yeah, buddy. Als ik I need moet to je zorgen... Sure... That Cindy knows how much I love her. She knows. En that I died with my brothers, With a full fucking hart. Ja, de stervende soldaat die denkt aan zijn vrouw. En die zegt dan nog even: mijn buddies, geef even aan hoe belangrijk dat is. En ik hoor dat dan Ik denk, ja, dat lijkt me nog een beetje typisch Hollywood gedoe. Dat geneuzel over buddies. Nee, dat, nee, dat doen we op allerlei niveaus. In de Nederlandse defensie, maar in het buitenland ook. De bouwsteen is gewoon die groep, dat team. En die moeten absoluut vertrouwen in elkaar hebben. Maar daarmee bouw je een band. En zeker in zo'n gevechtssituatie, dan is dat cruciaal. En je hebt alles voor elkaar over. En dat ben je natuurlijk niet kwijt. Maar, dus dat, is, je... maar dat is ook echt, want dat, dat ja, zie dat je natuurlijk is... altijd in Heel films. Dat, dat... Ja. Ik denk ja. Het altijd, ja, zullen er zullen altijd wel twee jongens ja. zijn die buiten zo'n ja. groep vallen. Dat is, nee, dat is niet zo? Nee, want ze zorgen ervoor in, die, uh, in de voorbereiding of in de training al vooraf... dat iedereen daar lid van wordt. En dat, dat dwingen ze ook af. En als je dan als buiten niet de boot valt, dan val je uit de selectie. Esmeralda van Boon, je bent meegeweest met het uh, Iraakse leger... en je hebt heel veel Amerikanen toegesproken. Denk je dat dit een film voor jou is? Nou, meestal kijk ik dit soort films niet. Ik word er altijd een beetje opgefokt van... Uh, dus uh, ja, kijk, niet, maar wat, wat, wat u ook zegt, ik herken dat wel, dat echt dat buddygevoel, uh, als je die jongens ook bij elkaar ziet, die Amerikanen die ik dan in Bach zag, ja, dat, dat is gewoon zo. Het is één groep en het is, we zijn met elkaar en we doen dit samen. En, uh, want je moet ook niet vergeten, heel veel van de Amerikanen dan, want ik heb dan de Nederlanders daar niet gezien, maar de Amerikanen, er zitten ook heel veel hele jonge jongens tussen, ja. 18 jaar, 19 jaar, die soms een jaar lang van huis zijn. Ja, dan wordt die groep waarin je, waarin je bent ook een soort van familie voor ja. je. En je maakt heel veel spannende dingen mee en dat schept een band. Nog even een ander mooi moment in de film, zegt u, meneer Freuling, Belangrijk moment. Marcus Latrell, die inmiddels al zijn maat heeft verloren... die wordt geholpen door Afghaanse dorpelingen. So, show me where we are. Are you sure? Are you help me? Why do you help me? Do you help me? Can I trust you? Amerikaïn. Ja, die, die kan eigenlijk nauwelijks geloven... dat ze hem willen helpen. Hè? De Taliban ontdekken dat later ook. en Die zeggen dat ze vanwege die hulp... het hele dorp zullen uitroeien. Dat is kennelijk ook echt gebeurd. De vraag is natuurlijk, waarom bieden ze dan hulp? Die dorpelingen. Ja. Nou wil ik even vooraf zeggen dat dit stukje van de film... is wel een beetje Hollywood-achtig. Maar het is wel gebaseerd op uh, ja, de cultuur van uh, de Patane, de pastoen. Daarin is het heel belangrijk uh, dat je iemand een vreemdeling uh, gastvrijheid biedt. Maar dat is niet alleen de gastvrijheid geven van een uh, kop koffie. Nee, dan zorg je dus ook voor zijn voeding, maar ook voor zijn veiligheid. En dat is dan gewoon een erecode. Dus op het moment dat jij gastvrijheid krijgt, hoef je je geen zorgen te maken. Hoop je. We Oud-coronel. Hm. ja. Maar dat wordt van beide kanten, hè? want uit eigen ervaring ook de Taliban. Uh, als wij uh, op zoek waren naar Taliban-commandanten... Uh, die gingen uh, door het gebied heen en die waren over elke avond ergens anders. En ze dwongen gewoon hun uh, vastrijdheid af. En volgens hun cultuur, de pastuwali moesten dat ook geven. En dan waren ze ook verantwoordelijk voor hun uh, veiligheid. Vier sterren krijgt hij van Peter Vreuling, oh. de oud-kolonel. Dus uh, wellicht een aanrader. Radio 1. De Nieuws-PV. De Tweede Kamer debatteerde vanochtend... over de escalatie van het geweld in Kiev en andere delen van Oekraïne. En dan verslaggever Wilco Boom, Jij volgde dat debat. Hoe ligt het in de Tweede Kamer? Ja, er is sprake van ongerustheid en onmacht. Uh, en die strijden met elkaar om voor, voorrang. Uh, niet in de laatste plaats door de mededeling in het debat van minister Timmermans. dat er vanochtend al zeker weer 35 doden zijn gevallen. Ja. Nou ja, die ongerustheid is er natuurlijk omdat Oekraïne in het hart ligt van Europa. en grote problemen daar kunnen gevolgen hebben. voor de stabiliteit van het hele continent. Zoals Timmermans dat uitdrukte. En ja, en wat ook een rol speelt. is dat Rusland Oekraïne als zijn achtertuin beschouwt. Ja, En onmacht is er natuurlijk in de Kamer... want er worden voortdurend uh, via diplomatieke weg pogingen gedaan... om de rust te laten terugkeren. Maar ja, het geweld neemt alleen maar toe. Uh, ja, en volgens Timmermans, en ook een grote meerderheid van de Tweede Kamer... is het de regering Janukovic de belangrijkste verantwoordelijke... voor de toeneming van het geweld. Maar zeker niet de enige. Het is duidelijk dat uh, de autoriteiten zeer grote verantwoordelijkheid dragen voor het vele geweld... dat uh, tegen demonstranten uh, wordt uh, toegepast... Maar het is ook duidelijk dat er aan de kant van de politie slachtoffers zijn gevallen eh, die gewoon rechtstreeks met vuurwapens zijn doodgeschoten. En dat is niet de verantwoordelijkheid van Janukovic, dat is de verantwoordelijkheid van sommige kleine groeperingen die uit zijn op escalatie van geweld aan de kant van eh, de oppositie. Ja, volgens Timmermans heeft uh, Janukovic de escalatie aangewakkerd... door uh, een paar dagen geleden volkomen onverwacht terug te komen... op de toezegging in de richting van de oppositie... dat er uh, macht zou worden overgedragen. En daardoor is volgens de minister de vlam in de pand geslagen. De protesten zijn toegenomen, het geweld is toegenomen... omdat... Janukovic weigerde te doen wat hij wel in woord had beleden... namelijk tegemoetkomen aan de eisen van de oppositie... tot constitutionele hervormingen... tot voorbereiding van presidentsverkiezingen. Dat werd in het parlement ineens geblokkeerd. En dat was de vlammende pan die geleid heeft... tot de escalatie van geweld in de afgelopen dagen. Ja, Wilco, wat moet er nou gebeuren volgens de Tweede Kamer? Nou ja, de Kamer is het met het kabinet eens... dat er in Europees <lacht> verband moet worden opgetreden. Geen alleingang van Nederland. Mm -hmm. en Timmermans is inmiddels uh, naar Brussel vertrokken... om daar met de andere ministers van buitenlandse zaken... een uh, gemeenschappelijke lijn af te spreken. Een vergadering die uh, begin deze week werd uitgeschreven. Nou, en gedacht wordt aan uh, gemeenschappelijke sancties. Reisbeperkingen bijvoorbeeld voor de Oekraïnse regering. Voor de machthebbers. Bevriezen van banktegoeden. Beslagleggingen op uh, bezittingen. Kijk, die machthebbers hebben hun geld vaak in het buitenland zitten en het idee is dat ze het vervelend vinden... als ze daar niet meer bij kunnen. Veel meer kan de Europese Unie overigens niet, zei Timmermans... na afloop van het debat, want het is ondenkbaar... dat de Europese Unie gewapende hand gaat ingrijpen. Nou, en in de Tweede Kamer is eigenlijk alleen Hardy van Bommel... van de SP het niet eens met sancties, want hij wees erop... dat Janukovic in 2010 via eerlijke verkiezingen aan de macht is gekomen... en daardoor eigenlijk ook de legitieme eh, machthebber van Oekraïne is op dit moment. En dat... Kader is het onverstandig om nu te spreken in concrete zin over sancties. Dat betekent namelijk dat je um, een, aan de ene kant... de oppositie die op, uit is op een confrontatie aanmoedigt... Om met die confrontatie door te gaan. Er moet sprake zijn van een de-escalatie en Europa zal daar een bijdrage aan moeten leveren. Ja, een kritische kanttekening van Harry van Bommel, dus van de SP, maar in het algemeen brede steun in de Tweede Kamer voor de lijn van het kabinet en de Europese Unie om snel te komen tot sancties tegen de machthebbers van Oekraïne. Wilke Baum, dankjewel. BV Buitenland. Hulporganisaties in Afrika doen soms meer kwaad dan goed. Hun de uitglijers worden nog eens extra uitvergoten in een nieuwe Keniaanse comedieserie. Buitenland redacteur Willem van Cadeot. Wat is dat voor serie? Uh, het heet The Samaritans. En het is een uh, mockumentary. Zie ja, het maar als een soort van parodie-satire op een heel serieuze. Documentaire serie, die office is er natuurlijk een schoolvoorbeeld ja. van. Nou, daar staat een heel suf papierbedrijf. Centraal in de Samaritans gaat het over een hulporganisatie in Kenia, Nairobi. 8 for 848 heet die. En bij 848 gebeurt eigenlijk de hele dag helemaal niks. Ja, mensen staan een beetje te rollen over van alles. Iedereen is ontzettend incompetent en sommige mensen vinden zichzelf heel erg belangrijk. Zoals Soos, zij is verantwoordelijk voor de PR. En in dit fragmentje vertelt ze over een nieuwe. TV commercial for 848. Field locations are just filled with poor, boring people or just green fields, which wasn't even in our storyboarding. So we had to shoot in an old cat food factory. That meant we had to fly in black guys from LA to play as extras. Because you know, the guys here just don't look right. Ja, een vertalen is natuurlijk niet altijd leuk... maar voor de mensen die het niet helemaal hebben meegekregen... Ja, ze vertelt dat er op uh, locatie, dus bij het draaien van die commercial... liepen er alleen maar saaie zwarte mensen rond. Of arme <laughs> mensen, moet ik eigenlijk zeggen. Daarom vlogen ze de zwarte figurant in vanuit Los Angeles. Omdat de aanwezige mannen er gewoon ja, niet zo goed uitzagen. Ja, is het nou echt alleen om te lachen, die serie? Of willen ze daar ook nog iets mee? Nou, dat is wel allebei, hoor. zijn Kurji, hij is de, de producent van deze serie. Hij zegt, ja, de discussie over de hulpsector... die is al decennia uit, natuurlijk. Maar de Samaritans, ja... De kies voor een, een hele vorm vol met humor en die bereikt misschien ook wel mensen die dat hulpsectorwereldje niet zo goed kennen van binnenuit. Somebody watching in their living room in the Netherlands may not know what, um, what the aid sector is like and what kind of um, crazy characters we have in the aid sector. So It's a, a primary goal as a, as a filmmaker is entertainment. Ja, volgens Koerji kunnen wij ook. In Nederland kunnen we ook uh, kennis maken met die idiote types... die daar in de hulpsector in Afrika rondlopen. We kunnen deze hier gewoon kijken op internet. En via vrienden die daar werken hoorden, Koerji: de meest vreemde verhalen over. Heel ingewikkelde afkortingen voor heel simpele dingen over de verstikkende bureaucratie. En die verhalen die heeft hij ja, een beetje uitvergroot natuurlijk en verwerkt in de Samaritans. Uiteindelijk gaat het er wel vooral om mensen te vermaken. Ja, en hoe wordt die serie ontvangen in Kenia? Ja, best wel enthousiast. Volgens onze correspondent in Nairobi Esther Gaarland spreekt de Samaritans vooral een online publiek aan. Die serie krijgt in Kenia flink wat aandacht op de sociale media. De mensen die dat liken of, uh, of daarover tweeten... dat zijn vaak Kenianen die al uitgesproken zijn over Westelingen. Uh, die zich in hun ogen bedweterig en paternalistisch... Uh, ten opzichte van hun land gedragen. Nou, Dat sentiment, die, die kritiek op het neocolonialisme... zoals dat uh, hier ook wel heet... dat wordt steeds sterker, juist ook door de groei van, van sociale media. En zo serie... Um, waar de NGO's op de hak worden genomen. Nou, dat valt, uh, valt onder die groep mensen bijzonder goed. Hoe groot is de hulpindustrie daar eigenlijk in nee, Kenia? Nou, dat kun je, je bijna niet voorstellen. Er zijn in, uh, in, in Oost-Afrika en in, in Kenia. Zijn 4.000 NGO's, dus van die non gouvernementele organisaties, geregistreerd. Nou, de VN heeft er hele grote kantoren zitten. Uh, de, de, de Oxfams van deze wereld die zitten er ook. En dan zullen er veel van die clubs wel goed werk leveren. Maar volgens correspondent Esther Gaarland... zitten er ook de meest vreemde initiatieven bij. Voorbeelden van NGO's die het niet goed hebben begrepen... zijn bijvoorbeeld uh, Underwear for Africa, Ondergoed voor Afrika... waarbij in de Verenigde Staten werd opgeroepen... om gebruikt of nieuw ondergoed naar... Afrika te sturen om zo uh, vrouwen die slachtoffer zijn geworden van verkrachting bij te staan. Ondergoed voor Afrika. Ja, Goed. Wat, vinden, wat vinden die hulporganisaties er zelf van dat, dat hun werk zo wordt neergezet? Nou, Esther sprak ook met verschillende NGO-medewerkers en die snappen ook wel dat er problemen zijn in de sector en dat het op deze manier onder aandacht wordt, onder aandacht wordt gebracht. Daar kunnen ze ook wel de lol van inzien. Tijmen Rosenboom bijvoorbeeld, die werkte zelf eerst bij een NGO en hij speelde een bijrol in de pilotaflevering van The Samaritans. Wat wel grappig was, wat vooral heel erg uh, herkenbaar was... zijn bijvoorbeeld de, de woorden, de soort termen. Capacity building, ownership. Dat soort woorden die als een soort van buzzwords rondzingen... en die iedereen te onpas gebruikt, dat was heel herkenbaar. Ja, Rozenboom zit nu trouwens uh, in Zuid-Soedan voor zijn werk. Uh -huh. Dus zijn optreden in de Samaritans, dat was waarschijnlijk eenmalig. Hij benadrukt wel dat eat uh, ja, for eat, die organisatie uit die serie... Daar, die doet echt helemaal niks. Terwijl de NGO's waar hij zelf heeft gewerkt, ja, die gaan echt wel heel serieus te werk. Die doen hard hun best. Je hebt er zelf een paar gezien, natuurlijk, afleveringen. Wat vond jij? Niet? Uh, nou, best vermakelijk. Er zitten wel heel hilarische fragmenten bij. Uh, maar het heeft echt niet de strakke timing. Zoals bijvoorbeeld uh, The office. die office. Zitten er eigenlijk een beetje af te wachten tot de, tot de volgende grap komt. En nou ja, mm. het valt een beetje tegen eigenlijk. Kijk, tot nu toe... We hebben wel een verklaring misschien. Tot nu toe hebben die makers alles zelf bekostigd. Uh, via crowdfunding, kickstarter hebben ze geld ja. bij elkaar gekregen. Um, en ze proberen het nu te slijten aan een tv-station. Het is nu alleen te bekijken via 8 het is toch wel de moeite waard hoor. Het is best grappig het inkijkje dat je krijgt. En voor televisie misschien niet goed genoeg, maar het debat over NGO's heeft wel een extra boost meegekregen. Willem Frank den Houd, dankjewel. Peter Freuling bekeek voor ons de film die vanavond in première gaat, de Lone Survivor. En dat is een kaskraker in de Verenigde Staten van Amerika. Meneer Freuling, tegenwoordig staat u oorlogsveteranen bij die met een posttraumatisch stresssyndroom kampen. Kan deze film voor die mensen? Ja, hangt er vanaf hoe zwaar men. Ja, zeg maar. Eh, patiënt is. Ja. Eh, bij de echt zware gevallen eh, zou ik dat niet aanraden, want het is wel erg bloederig. Een groot deel van de film, zo'n drie kwartier, gaat over het gevecht. En de regisseur, de regisseur die houdt van eh, bloedspatten. Hij heeft een soort van douche gemaakt en dan zie je te pas en te onpas dat bloed. Porno dat, dat, dat, dat, dat of eerder, porno las ja. ik. Ja. Op nu punt ja. nou, ja. dat is een beetje over dan. Terwijl tegelijkertijd het gevecht op een reële, realistische manier wordt uh, vertoond. Rena netjes ook nog in de studio. Vandaag begint in Egypte. Het proces tegen jou is begonnen. Uh, je bent er niet bij. Uh, maar onder andere Sander van Hoorn, die volgt het. Is er nog nieuws? Nee, ik zie nog geen uh, nieuws. Ik denk dat ze nog binnen zijn. Ze mogen binnen niet uh, slag doen. Uh, de telefoons moeten allemaal ingeleverd worden. Dus het is nog afwachten. En uh, de drie jongens die vastzitten, die moeten nu wel gehoord worden. Dus ja. dat zal wel beelden opleveren. Hè, en uh, ook hoe, hoe zij erbij uh, zitten. Ze dus het duurt nog wel even voor jou, de spanning? Dat uh, duurt nog wel even. Ik wil trouwens nog even reageren op het uh, uh, bericht van de Tweede Kamer... Uh, over mogelijke sancties op de Oekraïne. Dan, uh, dan denk ik van, goh, daar hebben we over Egypte niet over gehad. Het wil er eigenlijk nog veel ergere dingen gebeuren. Maar goed, <laughs> nu snijd ik iets anders aan. Dus de Tweede Kamer en ook de Europese Unie moet daarvoor in actie komen, vind nou je? Ja, ik denk dat Egypte lapt alles aan zijn laars op dit moment. En dan netjes, Esmeralda van Boon, hier ook nog aan tafel zit, en oud kolonel Peter Vreuling. Hartelijk dank voor de komst.